Dit is Doral meegens met het NOS Journaal. Het Nieuwe Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Turkije gewijzigd. Wordt expliciet verwezen naar de diplomatieke spanningen... tussen Turkije en Nederland. Reizigers worden opgeroepen in heel Turkije alert te zijn... en samenscholingen en drukke plaatsen te mijden. Het ministerie raadt mensen niet af om naar Turkije te reizen. Het vindt dat iedereen zelf kan beslissen om al dan niet naar Turkije te gaan. Vanwege de gespannen situatie is het gisteravond in Amsterdam tot ongeregeldheden gekomen. In Nieuw-West beëindigde de ME een betoging van Turkse Nederlanders. Daarbij zijn waterkanonnen en de wapenstok gebruikt. In totaal zijn zeker zes mensen opgepakt, onder meer voor het gooien van stenen. De partij Denk zet moskeebesturen onder druk om stemmen te winnen. Dat zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Volgens de raad wil DENK dat moskeebesturen hun achterban aansporen om op die partij te stemmen. Door de agressieve stijl van DENK zouden sommige moslims er niet voor uit durven komen dat ze liever een andere partij kiezen. De raad van Marokkaanse moskeeën benadrukt dat iedereen woensdag in alle vrijheid moet kunnen stemmen. Zes politieke partijen ondertekenen vandaag een plan om seksueel ongewenst gedrag tegen te gaan. Onder meer door betere seksuele vorming op school. De ondertekenaars zijn de PvdA, SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50+. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat 13% van de Nederlanders... de aandacht voor seksuele intimidatie overdreven vindt... en een kwart zegt dat meisjes met sexy kleding niet moeten zeuren... als ze seksueel getinte opmerkingen krijgen. In winkel bij Den Bosch is een ravage aangericht... door een plofkraak op een geldautomaat. Een deel van het pand van de Rabobank is ingestort... Er ontstond ook brand. De bewoners van twee appartementen in Winkel moesten hun huis uit. De daders gingen er vandoor, de politie is naar ze op zoek. Het weer een vrij zonnige dag, maxima tussen 11 en 15 graden vandaag. Morgen wat meer bewolking. Woensdag en donderdag weer mooie lentedagen met zon en maxima rond 15 graden. Dit was het NOS. ZFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. De meeste files zijn alweer aardig aan het oplossen. Nog wel wat vertraging op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Soest 6 kilometer. Kost je ongeveer 10 minuten. Na een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Bij knooppunt Maardenberg 5 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Vertraging nog 30 minuten. Na 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. De A12, Den Haag richting Utrecht na een ongeluk bij Nieuwerbrug 3 kilometer, de linkerrijstrook is daar dicht. De A44, Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer, kost je ongeveer 15 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek, al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Twee van Zandvoort op Zaterdag draait we een plaatje om het klein beetje te verzachten. De single van Yarbrough en People uit de jaren 80. Je dan, stop the music. Nou, dat doen we zeker niet bij CFM. Maar we hebben nu twee niet alleen muziek uiteraard... ook uh, informatie voor Zandvoort en de regio, Obeltjan. Ja, nou, uh, zoals u in het eerste uur hebt uh, kunnen uh, uh, horen uh, in onze uitzending... is de voetbalwedstrijd van SV Zandvoort tegen SCW... die om half dee zou uh, aanvangen...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 en in die 17 minuten is SCW drie keer op de helft van Zandvoort geweest. En toen werd het ook niet. Dus Zandvoort is veel te sterker. En die zal ook qua stand, qua uh, uh, eigenlijk, uh, zijn eigen stand, moeten gaan winnen van deze club. Duid uh, in SCW, uh, reis uit hebben ze verloren met 2-3. En dat was eigenlijk een vergissing. Maar het was wel een hele dure vergissing. Want daardoor is eigenlijk Zandvoort het kans op het kampioenschap misgelopen. Nijsjeberg aan het 16-meter gebied. Het gaat naar, onnaar volle macht. Goede bewegingen, maar op de keeper kan niet. Die bal vrij simpel pakken. Gaat hem weer ingooien, blijkbaar. Nee, wacht even tot iedereen uit zijn. Dus het doelgebied weg is. En dan komt die bal ver weg over die middellijn heen. Zandvoort kan hem overnemen en uh, wordt nu teruggespeeld op uh, Rijnie Missaars, de keeper van Zandvoort, die de bal weer in het spel gaat brengen. En, uh, even kijken, Patrick Koper, Koper naar uh, Paul van der Oort, Paul van der Oort naar uh, Lotfi Rickers, Rickers speelt er weer helemaal terug naar de keeper en Zandvoort kan zo gaan bouwen aan de aanval over de linkerkant via Eusin Luijten. Leidt het nog steeds aan de bal. Kan die bal niet kwijt. Het is veel te breed op de milan Bergbeel. komt de Aafvoeder. En die maakt hem weer helemaal naar de link rechterkant maar weer de andere kant gaat proberen. Nu weer Petter, Paul van der Oort. Van der Oort. Mooie paas naar Ryan Lammers. Lammers probeert daar een man te passeren. Dat lukt hem niet. Er is je net een vingers te traag voor. Misschien wel iets te, wel, zeg, te, te, te, te licht voor. Want hij werd opzij gezet. Maar de verdediger van de SCW speelt wel over de achterlijn. En dat is dus een corner van voor Die gaan we nog heel even meenemen. En wie gaat ze nemen? Ik denk koeman Koelman Gieters zo te zien... De Vilsen die uh, nu in de spit staat, omdat Jesse Daan niet aanwezig is. En met hem staat voorin uh, Maurice Bol en Ryan Lammers. Daar komt hij. Hoog voor de goal. Helemaal goed. Er wordt één maar is te slap, te zacht. De keeper van SCW kan die bal overnemen. En de spelen ondertussen in de 90 minuut Stamford steeds 0-0 in de wedstrijd stand voor tegen SCW. Dankjewel Joop voor dit moment. En uh, straks uiteraard meer van Job Fries. Dat uh, live vanuit Duintjesveld. de wedstrijd eh uh, SV Salford tegen SCB. Ga weer wij weer een plaatje draaien uit de editie van dit moment op vrijdagmiddagtoer tussen 3 en 5 in de Euro Breakdown. Here is I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes.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 Don't Vrolijke deunen op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar als je nou in de file staat, Albert-Jan, ben je helemaal niet zo vrolijk. <laughs> Joren, de single van Daft Punk en The Weekend. En I feel it coming. CFM, hmm. verkeersupdate. Verkeers ja, we schakelen even live over naar de file voor een verkeersupdate. Aan de telefoon hebben we Willem Bruist. Goedemiddag Willem. Een hele goede middag, CFM.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 Maar had je er rekening mee gehouden? Dat de, de, de, nee, schijnbaar niet, als ik niet in de file gestaan. Nee, nee, nee, want ik denk ik bruis me er wel doorheen, maar dat viel even tegen. <lacht> ja, je bruist even wat minder, Willem, op dit moment, Op, hè? op, op, het, moment, op het moment wel, ja, maar dat geeft niet, Ik bedoel, iedereen is vrolijk en, uh, en uh, nou ja, goed, het, de, het maakt niet uit, het is weekend. Het is niet anders, maar je zou mensen die nou denken van, nou, ik ga nog even naar Zandvoort, euh, euh, euh, wel even een, een horloge meegeven, want het duurt ja, wel. een horloge en een thermos kan met koffie en voor de stekken wat bitterballen en zo, want het gaat, het gaat om twee kanten, hè? Het gaat Zandvoort in, maar ook Zandvoort uit, hè? Het staat aan beide kanten vast. Beide kanten, ja. Geetje, dus... nou, ik uh, wens je heel veel succes in de file, Willem. Ik dank je wel, ik weet nou, hoe ze het precies doen, maar weet niet, maar wat niet mijn niet...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 think you got it, oh, you think you've got it, but got it, just don't get it, 'cause there's nothing at all, we get together, oh, we get together, but separate's so always better when there's feelings involved, if what they say is, nothing is forever, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, Get like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 De zingel van Dua Lipa in Be The One. Ja, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen SCW schakelen we weer live over naar Duitsjesveld. Daar is Joop van Ness en hoe is het daar, Joop? Ja, Rob, we spelen de laatste minuut van de eerste helft. Het zal allemaal maar bijgeteld worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het van Zandvoort in ieder geval een hele slechte eerste helft vind. We staan nog steeds 0-0. We hebben een paar kansen gehad, maar er zit geen daden achter. Helemaal niks.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 De keeper van Zandvoort brengt de bal weer in het spel. Naar Patrick van der Oort op de rechterkant. Van der Oort speelt daar uh, Ryan uh, Lammers in, maar die heeft de verkeerde in uh, de voet. En dan gaat weer over de zijlijn. En Zandvoort mag gaan gooien. De Zandvoort in de persoon van uh, Van der Oort. Pet, uh, Paul van der Oort, want Patrick doet ook mee. Het, naar uh, Milan Bergbeelenkamp. Bergbeelenkamp naar uh, Lotfi Rikkers. Helemaal op de vleugel, de rechte vleugel van Zandvoort. Daar gaat Van der Oort. Van der Oort verliest die, die, die, die, die bal daar aan de middenvelden. En daar is de, de spits van S.W. is er doorheen. Maar wordt nu verdedigd. Da, die gaat hier behoorlijk op van, laat zich vallen. <tie> en de die, die, die, die, die geeft een gele kaart voor Patrick Van de Oort. Die vrije schop is op de rand van het 16 meter gebied. En dat uh, is natuurlijk een gevaarlijke plaats. Dus SWE dat. Uh, Zegt vecht eigenlijk voor, uh, om dat hoger op te komen. die ranglijst staat op dit moment negende plaats uh, van de twaalf vroeger. Dus dat uh, is een beetje in de onderste regionen. Goed, de uh, administratie van de scheidsrechter is op orde. Hij vraagt, vraagt eventjes aan de speler om te wachten tot hij het slijtje laat gaan. Be meet 9 meter af moet het 10 centimeter achter. Goed, de prima, uitstekend. En blijft lekker staan. Ja, goed, zegt hij. Oké, okay. nou, dan gaat de slijtje waarschijnlijk komen. Daar is hij en dan komt die bal. Direct geplaatst in, de, in, in Doelmond, maar uh, daar gaat hij via een speler van uh, okay. de hij over de achterlijn. En direct is het een, een, een rust. een signaal van de schijfzenden voor de rust. En, ja, wat zonder wat betreft, een hele slechte eerste helft vind ik. En uh, zullen in de tweede helft toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen om alsnog nog uh, van SCV te kunnen winnen. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En voor de tweede helft komen we uiteraard straks weer terug bij Joop Fris. De voetbalwedstrijd SV Sanford tegen S.C.B. 13 minuten over vier. 4 Sanford een hele goede middag en leuk dat je luistert. Tim Finn nu en uh, Feels like heaven. Yeah, the the the They echo what I feel.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 Muziek bij CFM Yo, de Terrence Tran Derby en Dance Little Sister. En dit is Co-West, ook weer zo'n klassieker.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 Der The big state was in Viva, Vienna, where he did everything. He had a good fortune, but all of them loved women. And everyone said, come and rock me, Matthias. He was a superstar, he was so exaltiert, because he had a flair. He was a virtuoso, he was a rock idol. And everyone said, come and rock me, Matthias. Und es war irgendwie mit Plastic Money in die Modelbanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt Er war ein Mann der Frauen und Frauen und liebten seinen Punk Er war ein Superstar, er war so polär, er war zu exaltiert, genau das war sein Fair, er war ein Virtuose, war ein Rocky Doll Und alles auf den Captain Rock Me ab